Shabbat Shalom. Laten we gaan staan in het schema zingen. Shema Israël. Yahweh Eloheinu. Yahweh. Baruch imkei vos Malchut Leolam. O Israël, daar is onze God. Yahweh is één. Gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit.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 Dan willen we Psalm 92 gaan zingen. Een gebed voor de dienst uitspreken. Gaan we de Parasha lezen? het Zee heet hij en hij ging heen. Wordt gelezen door Maurits. Genesis 28 tot en met 32. Jacob verliep bij Seba en ging op reis naar Geram. Toen hij onderweg sliep, kreeg hij een droom. Hij droomde dat hij een ladder zag. De ladder stond op aarde en reikte tot in de hemel. En de engelen van God klommen erop en eraf. In zijn droom sprak de eeuwige tot hem en zei, Ik ben de eeuwige, de God van je grootvader Abraham en de God van je vader Isaac. Het land waar jij nu bent zal ik geven aan jou en je nakomelingen. Jouw nakomelingen zullen worden als het stof der aarde en je zult wonen in het westen, het oosten, het noorden en het zuiden en je nakomelingen zullen gezegend worden. Ga en ik zal je beschermen en je terugbrengen naar dit land. Ik zal je niet verlaten en mijn belofte nakomen. Jacob werd wakker en zei, de eeuwige is hier aanwezig. En hij richtte een altaar op en noemde de plaats Bethel. Jacob hervatte zijn reis en zag een bron in het veld. En er waren drie kudden kleinvee bij. Jacob vroeg aan de herders, waar komen jullie vandaan? En zij antwoordden: uit Garon. En hij vroeg, kennen jullie Laban, de zoon van Nagor? En zij zeiden, ja, die kennen wij. Daar komt juist zijn dochter Rachel met de schapen van Laban aan. Jacob zei: De dag is nog lang en het is heet. Moeten de kudden niet drinken? En zij antwoordden: Pas als alle kudden bijeen zijn, kunnen wij de steen de bron afwenden. Toen Rachel bij de bron was met de kudde van Laban, wendde Jacob de steen van de bron en gaf de kudde van Laban te drinken. Jacob vertelde aan Rachel dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebecca. Rachel hoorde dit en liep naar haar vader Laban om dit te vertellen. Zodra Laban hoorde dat Jacob de zoon van zijn zuster er was, bracht hij hem naar zijn huis en Jacob vertelde aan Laban van zijn reis. Laban vroeg aan Jacob om een tijd bij hem te blijven werken. Jacob wilde dat en zij spraken af dat Jacob zeven jaar voor Laban zou werken en dan met zijn dochter Rachel zou mogen trouwen. Want Jacob beminde Rachel. Rachel was de jongste van de twee dochters van Laban. Rachel was mooi. Maar Lea had zachte ogen. Zeven jaar werkte Jacob voor Laban en na zeven jaar vroeg hij zijn loon. Hij vroeg om met Rachel te mogen trouwen. Laban riep alle mannen bij elkaar en er was feest. Aan het einde van het feest kledde Laban Lea zijn oudste dochter als bruid en bracht haar bij Jacob en Jacob herkende haar niet. Maar in de ochtend zag Jacob dat het Lea was en niet Rachel en zei tegen Laban, Wat heeft u gedaan? Ik heb zeven jaar voor u gewerkt om met Rachel te trouwen en nu ben ik getrouwd met Lea. Waarom heeft u mij bedrogen? Laban antwoordde, Bij ons trouwt altijd eerst de oudste en dan pas de jongste. Wees gelukkig met Lea, je mag ook met Rachel trouwen, als je nog eens zeven jaar voor mij werkt. En Jacob stemde toe. Hij was gelukkig met Lea, trouwde met Rachel en werkte nog eens zeven jaar voor Laban. Jacob hield meer van Rachel dan van Lea. De eeuw troostte Lea en zij werd zwanger en kreeg een zoon en zij noemde hem Ruben. Zij werd weer zwanger en kreeg een zoon en noemde hem Simeon. Weer zwanger en kreeg een zoon en noemde hem Levi. Ze werd weer zwanger en kreeg een zoon en noemde hem Juda. Rachel kreeg geen kinderen en gaf haar slavin Bilha aan Jacob. En Bilha werd zwanger en kreeg een zoon. En Rachel noemde hem Dan. Wederom werd Bilha zwanger en kreeg voor Rachel een zoon. En Rachel noemde hem Naphtali. Toen Lea daarna geen kinderen meer kreeg, gaf zij haar slavin Zilpa aan Jacob. En Zilpa werd zwanger en kreeg een zoon. En Lea noemde hem Gad. Wederom werd Zilpa zwanger voor Lea en zij kreeg een zoon en Lea noemde hem Asim. Lea wilde zelf ook weer een kind en ze bad tot God en God verhoorde haar gebed en zij werd zwanger en kreeg een zoon en noemde hem Issachar. Wederom werd Lea zwanger en kreeg een zoon en zij noemde hem Zebelon. Wederom werd Lea zwanger en kreeg een dochter en zij noemde haar Dina. Rachel wilde zelf ook een kind en bad tot God en hij verhoorde haar gebed en zij werd zwanger en kreeg een zoon en zij noemde hem Jozef. Nadat Jozef was geboren, wilde Jacob met zijn vrouwen, kinderen en kudden teruggaan naar zijn familie in het land Kanaal. Laban had geprobeerd om Jacob te benadelen met zijn loon, maar door Gods hand was het Jacob zeer goed gegaan bij Laban. Hij had veel kleinvee, slavinnen, knechten, kamelen en ezels verdiend bij Laban en Laban was jaloers op de voorspoed van Jacob. De eeuwige zet tegen Jacob, Keer terug naar het land van je vader en naar je geboorteplaats en ik zal je beschermen. Jacob riep Rachel en Lea en zei, Ik heb gezien dat jullie vader mij niet meer goed gezind is. Jullie weten dat ik jullie vader altijd trouw heb gediend, maar hij heeft geprobeerd mij te benadelen door telkens mijn loon te veranderen. Rachel en Lea antwoordden, Wij zijn geen deel meer van het huishouden van onze vader. Wij behoren bij jou sinds we met jou zijn. Wel nu. Doe dan wat God je gezegd heeft. En Jacob verzamelde al het vee en het bezit dat hij verkregen had. om terug te gaan naar Isaac, zijn vader in het land Kanaal. In de ochtend kuste Laban zijn dochters. zegende hen en Jacob begaf zich op weg. Jacob zag dat de engelen Gods hem beschermden en zei: Dit is een leger van God. En hij noemde de plaats Mahanaim. Jezaja 65. Ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk. Dat de weg gaat die niet goed is naar hun eigen gedachten. Een volk dat mij voortdurend tot toorn verwekt, recht in mijn aangezicht. Door offers te brengen in de tuinen en een reukoffer te brengen op bakstenen. Ze zitten in de grasprilonken en overnachten bij wie daar bewaard worden. Ze eten varkensvlees en er is kooknat van onrein vlees in hun vaatwerk. Zij zeggen, blijf waar u bent, nader niet tot mij, want ik ben heiliger dan u. Deze zijn rook in mijn neus, een vuur dat de hele dag brandt. Zie, het staat geschreven voor mijn aangezicht. Ik zal niet zwijgen, maar ik zal het vergelden. Ja, ik zal het vergelden in hun boezem. Uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden van uw vaderen tegelijk. Zegt Yahweh, omdat zij reukoffers hebben gebracht op de bergen en mijn smaadheid hebben aangedaan op de heuvels. Daarom zal ik hun ook hun eerstverdiende arbeidsloon uitbetalen in hun boezem. Zo zegt Yahweh, zoals wanneer er nog sap in een duiverkos gevonden wordt, en men zegt, richt hem niet te gronden, want er is een zegen in, zo zal ik doen ter wille van mijn dienaren, ik zal hen niet allen te gronden richten. Ik zal nageslacht uit Jacob doen voortkomen, uit Juda, een erfgenaam van mijn bergen. Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen, en daar zullen mijn dienaren wonen. Saron zal tot een schaapskooi worden en het dal van Ago tot een rustplaats voor rundvee, voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Maar als u Jawe verlaat, u die mijn heilige berg vergeet, u die de tafel gereed maakt voor de Godgat, u die voor de God mijn bekers vult met gemengde dank, ik zal u tellen, maar voor het zwaard. U zult alle moeten neerbukken ter slachting, omdat ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt. Omdat ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt maar gedaan hebt wat slecht was in mijn ogen en gekozen hebt voor wat mij niet behaagt. Daarom, zo zegt de Heere Yahweh, zie, mijn dienaren zullen eten, maar u zult honger lijden. Zie, mijn dienaren zullen drinken, maar u zult dorst hebben. Zie, mijn dienaren zullen verblijd zijn, maar u zult beschaamd worden. Zie, mijn dienaren zullen juichen vanwege een hart vol vreugde, maar u zult schreeuwen vanwege een hart vol leed en vanwege een gebroken geest zult u week u zult uw naam voor mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord. En de Heere Jave zal u doden. Maar zijn dienaren zal hij noemen met een andere naam. Zodat wie zich zegenen zal op aarde, zich zal zegenen in de God van de waarheid. En wie zal zweren op de aarde, zal zweren bij de God van de waarheid. Omdat de benauwdheden van vroeger vergeten zullen zijn. Omdat zij verborgen zullen zijn voor mijn ogen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem en vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden. Of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft. Of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een honderdjarige. Maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. Zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want ze zijn het nageslacht van de gezegende door Yahweh. En hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl ze nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een hond. Een slang, zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten. Op heel mijn heilige berg, zegt Yahweh. We willen het hebben over kies dan heden wie gedienen zult. Het is dus een beetje in aansluiting op... Waar we de vorige keer over gesproken hebben. De besluit de vorige keer was. Indien het kwaad was in uw ogen. Ja werd te dienen. Kies dan heden wie gij dienen zult. En Dat zegt Joshua. Tegen het hele volk Israël. En dan gaat het over kiezen. Kies wie je dienen zult. Of de afgoden die uw vaderen. Aan de overzijde van de rivier. Gediend hebben. Of de afgoden de Amorieten In wie land gij woont. Ik heb hem nog laten zien van ja. Dat geldt ook voor Nederland, oftewel voor Zeeland, noem maar op waar je woont. Maar, zegt Jozua, ik en mijn huis, wij hebben de keuze gemaakt, wij zullen Javed dienen. Dat is een besluit wat hij neemt. Nou, wat zegt Gods Woord daar nou van? Kun je dat nou zomaar kiezen? We gaan kijken. Deuteronomium 10, vers 12 zegt nu dan Israël: wat vraagt Java uw God van u dan? Java uw God te vrezen. In ...al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben... ...en ja, we uw God te dienen... ...met heel uw hart, met heel uw ziel. Elke sabbat lezen lees ook even voor... Hè, ...dat we dat moeten doen... ...dat we met hem, met al onze kracht... ...met heel onze... ...ja, met ons lichaam, met alles wat we hebben... ...dat we hem moeten dienen en hem moeten eren... ...en dat is ook wat hij vraagt van ons... ...om dat te doen. Maar als hij dat vraagt, meent hij dat dan ook? Het trieste is dat in de... ...reformatorische kerken er ingeslopen is... ...dat dat niet kan... De mensen hebben geen keus. Mensen kunnen dat niet kiezen. Ja, ze kunnen alles kiezen. Ze kunnen kiezen of ze dus uit bed komen. Ze kunnen de kleur van de auto kiezen. Ze kunnen een huis kiezen. Ze kunnen alles wat ze maar willen. Dat kiezen ze. De belangrijkste keus die ze moeten maken in het leven... kunnen ze niet kiezen. Dat is wat de reformatorische kerken zeggen. En dat doet mij verdriet. Omdat we dat ook in onze familiekring merken... dat... Met name volwassenen afhaken en zeggen, ja, wat moeten we nou aan doen? Wat heeft het voor zin? Ja, we gaan naar de kerk. Maar eigenlijk heeft het allemaal geen zin. Want als God het niet wil, ja, dan komen we er niet. Met andere woorden, het is God zijn schuld. Dat zeggen ze eigenlijk. God zegt, moest luisteren, ik vraag aan jullie, dien mij en vrees mij en eer mij. Heb mij lief. En dat is verworden tot, ja, sorry, maar dat kan ik niet. Ik heb die keuze niet. Dat is niet volgens Gods woord. En dat zie je hier al, begint hier al. Yahweh vraagt dat aan ons, om dat te doen. De geboden van Yahweh en zijn verordeningen die u het hele gebied in acht nemen, u ten goede. Wordt er nog gezegd van het is niet ten kwade, nee het is ten goede om dat te doen. Om dat serieus te nemen. Zie, van Yahweh uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde, alles wat erop is. Waarom? Omdat hij de schepper van hemel en aarde is. Maar alleen voor uw vaderen heeft Java liefde opgevat om hen lief te hebben. Hij heeft een nageslag na hen, u uit al de volken verkozen. Dat is Israël. Israël heeft hij verkozen uit al die volken om zijn volk te zijn. Gelukkig is het daar niet bij gebleven. Want zou je kunnen zeggen, ja oké, okay, hij heeft hun gekozen. En dat betekent ja, voor de rest van de wereld helaas. Maar voor ons is er dan eigenlijk geen hoop meer. Zoals het heden ten dagen nog steeds is. En dat is niet veranderd. Dus de stelling die hier staat, wat gesproken is in Deuteronomie 10 vers 12, is nog steeds spring en springlevend. Want als zijn woord levend is, en het nog steeds tot op de dag van vandaag geldt, dan geldt dit ook nog steeds. De verkiezing van God is onberouwelijk. En dat zegt Romeinen, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 29, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Hij krijgt er geen spijt van. Het is niet zo dat hij dat één keer gezegd heeft en dan op een gegeven moment heeft gezegd... Sorry, ik kan hier verder niks mee. Ik uh, geef het op. En ik lever jullie over en ik maak een ander volk. Wat ook gezegd is. eeuwenlang is dat gezegd. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. En het frappante is dat als je met die mensen praat, ze zeggen ze... Nee, nee, de vervangstheologie is weg. Dat doen we niet meer aan. Maar je merkt dan alles dat ze daar nog zo ontzettend aan vastzitten. Want zo gauw je zegt, van moet luisteren, er is nog steeds een verkiezing voor Israël, dan gaan ze sputteren. Nee, nee, nee, nee, nee. Israël moet zich aansluiten bij de kerk en niet andersom. Maar dat is niet volgens Gods plan. God heeft daar wat anders voor bedacht. Vers 16 zegt, besnijd dan de vooruit van uw hart en wees niet langer aan het stuig. Het is heel frappant dat dat in Deuteronomie al staat, dat je je vooruit van je hart moet besnijden. Er is natuurlijk heel veel over te doen geweest, over het besnijden. Maar Mozes zegt het al. Moest luisteren, het gaat over de voorheb van je hart. En wees niet halsterig, zegt hij. Maar luister alsjeblieft naar wat ik te zeggen heb. En neem het serieus. Want Yahweh uw God is de God der goden en de Here der Heren. Die grote, machtige, ontzagwekkende God die niet partijdig is. Ja, hij heeft Israël gekozen, maar dat wil niet zeggen dat hij partijdig is. En hij neemt geen geschenk in ontvangst. Hij laat zijn eigen niet omkopen. In tegenstelling tot de mens. Die daar wel vaak toe geneigd is. Hij verschaft recht aan wezen en weduwen. Hij heeft de vreemdeling lief door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben. Want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. He, hij verwijst naar hun afkomst. Waar komen jullie vandaan? We hebben het even over gehad... Laat mijn volk gaan. En dat is gebeurd. Ze zijn vreemdelingen geweest in het land Egypte. Daar zijn ze, hebben ze een vreselijke tijd gehad. Maar ze zijn daar wel verzorgd geworden. En dat wil God. Dat we dat in ons achterhoofd houden. Ja, wij komen uit Egypte. Maar wij mogen de vreemdeling niet dwars zitten. Ja, we uw God. Moet u vrezen. Hem moet u dienen. Aan hem moet u zich vasthouden. En bij zijn naam. Moet u zweren. Ik heb het niet verzonnen. Het staat gewoon in Gods woord. Moet, moet, moet, moet. Eigenlijk is er bijna geen keus meer, zou je zeggen. Er is niet eens meer een voorvader van moest luisteren. Wil je het alsjeblieft? Nee, God zegt gewoon. Je hebt geen andere keus. Je moet het eigenlijk gewoon. Want ik ben de schepper van hemel en aarde. En ik ben het waard om dat te doen. Alles hangt van mij af. Jouw hele leven, alles wat je hebt, heb je door mij gekregen. Dus dien mij. Hij is uw lof en hij is uw God... die u bij deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft... die u gezien hebben. Oh, welke dingen zijn dat dan? Nou, zegt Mozes... jullie trokken met zeventig zielen naar Egypte. Dat waren alleen de mannen trouwens. Waar waren meer... als de vrouwen erbij te komen dan een groter aantal... maar dat waren alleen de mannen. En nu heeft Java, uw God u zo talrijk gemaakt... als de sterren van de hemel. Ik heb dat een keer in Excel helemaal uit zitten zetten... Kom je ongeveer aan de 3 miljoen mensen. Een gigantisch aantal. Wat uitgetrokken is uit Egypte. Je snapt dat de farao er moeite mee had. Want dat was eigenlijk zijn werkvolk, zeg maar. Die verzorgde alles. Alles werd verzorgd door de Israëlieten. En de Egyptenaren die konden eigenlijk achteroverleunen. en alles door de Israëlieten laten doen. Dus je snapt dat dat een gigantische impact heeft gehad. Ze werden beroofd. maar ze raakten ook hun werkvolk kwijt. Daarom. Deuteronomie 11, vers 1. Moet u, ja, uw God, lief hebben. En zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen. Alle dagen. Niet alleen op de sabbat. Alle dagen. En dat zijn er nogal wat. Het is niet alleen zijn tien geboden. Nee. Zijn voorschriften, verordeningen, bepalingen en zijn geboden. Dus hij heeft een hele rij... Van voorschriften en dergelijke die hij opgesteld heeft. Waarvan hij wil dat zijn volk dat in acht neemt. En dat onderhoudt. U moet heden weten. En dat zei Mozes dus. Nou, dat is al heel lang geleden. Dat ik niet spreek tot uw kinderen die het niet weten. En dat onderwijs van Jahwe uw God niet gezien hebben. Zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. Wanneer? toen hij al die tekenen en daden verrichtte in het midden van Egypte. Bij de faro, de koning van Egypte en heel zijn land. Iedereen daar in het land was getuige. Iedereen wist waar het over ging. Iedereen was erbij betrokken wat er gebeurde. Dus de faro werd ook gewaarschuwd door allerlei mensen. Maar eens luisteren, zie niet dat heel Egypte verloren gaat, doordat je zo halstuig vast blijft houden om het volk niet te laten gaan. Laat ze gaan, alsjeblieft. Wij gaan ten onder. Maar hij luistert niet. En wat hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, uiteindelijk met hun paarden en strijdwagens. Hij heeft ze laten verdrinken in de Schelfzee. En jaar heeft hen omgebracht, tot op deze dag, weg. Nou, hier staat een plaatje ervan, dat je ziet dat ze dus allemaal verdrinken. Het moet een gigantische impact hebben gehad, niet alleen op de Israëlieten die hier toekeken, maar ook op de achtergebleven Egyptenaren. De trotse strijdmacht van de varo weg, verdwenen. Geen spoor meer van achtergelaten. Ook, niet onbelangrijk, wat hij gedaan heeft in de woestijn. Totdat ze dus op die plaats gekomen waren, dus bij de Sinai. En, dat is voor ons belangrijk, denk ik, vul voor jezelf maar in wat God voor ons gedaan heeft. Voor jou persoonlijk. Welke wonderen heeft hij in jouw leven gedaan, tot op de dag van vandaag? Dat wil Mozes eigenlijk, dat we daar stil bij staan. Want het is niet alleen geschreven voor de Israëlieten. Dit is ook geschreven voor alle gelovigen die erna komen. En ik denk dat we voor onszelf moeten nagaan. En misschien is het een goede gewoonte om het op te schrijven. Wat heeft hij nou gedaan voor ons? Waaraan kunnen wij weten dat God met ons is geweest? Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan met Datan en Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben? Er moet een afschuwelijk gezicht zijn geweest. Dat de aarde zich opende en dat die hele club mensen verzwolg. Met hun gezinnen, hun tenten, alles wat ze hadden. Verdwijnt in de aarde. Weg. Zomaar ineens. Van het ene moment op het andere. Dat zijn ontzettend grote daden die hij verricht heeft. dat hebben ze allemaal gezien. Al die volwassen mensen die aangesproken werden daar, hadden dat allemaal gezien. Daarom, nogmaals, moet u alle geboden die u hele gebied in acht nemen. En als je dat doet, dan zult u sterk zijn. En het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, binnengaan en het in bezit nemen. Dus dat heeft ermee te maken. Je krijgt niet het land, je kunt er niet naar binnen gaan, je kunt dat niet in bezit nemen, als je de geboden die hij gebiedt niet in acht neemt. Want dan ben je gewoon niet sterk genoeg, zegt hij. Dan zult u uw dagen verlengen in het land waarvan Java uw vader gezworen heeft, het hun en hun nageslacht te geven, een land... Dat overvloeit van melk en honing. Het is zo'n klein stukje aarde, zou je zeggen. Het wordt zo bestreden, tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag worden ze van alle kanten, wordt het eigenlijk betwist. En willen anderen daar de baas over zijn. Het land wat van God is en wat een enorme impact heeft op heel de wereldbevolking. Dat zie je ook bij de VN. De meeste besluiten die genomen worden, zijn tegen Israël gericht... Want het land waar u naartoe gaat om bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte, waar ze vandaan kwamen, waar ze uitgetrokken waren. Dan moesten ze met zaden zaaien en allopend moesten ze dat water geven, zoals een groentetuin staat er. gieter, dus ze waren gewend om dus, zeg maar, de groenten te zaaien in rijtjes, het water te geven en dan langzaam zie je dat ontkiemen en tot bloei komen. Maar Israël is zo niet. Zegt Yahweh, het is een land met bergen en dalen, het drinkt water door de regen uit de hemel. Dus het is afhankelijk van wat Yahweh hun geeft. De regen moet gegeven worden door Yahweh, want je krijgt het uit de hemel. Nou, dat kennen wij, zo'n plaatje, hè? regen, paraplu, begint nou echt ook weer een beetje te komen. Hè? De dagen van de regen. Het is een land waar Yahweh uw God verzorgt. Durend rusten de ogen van Yahweh op Israël. Van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. Dus het hele jaar door let God op het land Israël. Is hij daarmee bezig? En proeft hij eigenlijk van ja, zijn ze het waard om regen te krijgen? Het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden, die ik u hele gebied, door Yahweh uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart, en met heel uw ziel, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd. Vroeger regen en later regen, zodat u koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Is het er niet, dan heb je een hongersnood, want dan groeit er niks. Dan is het gewoon woestijn en ja, dan gaat alles gewoon verloren. Maar als ze doen wat hij gezegd heeft, dan geeft hij regen op het land. En op de goede tijd, want dat scheelt natuurlijk ook nog, hè? als je het net gezaaid hebt, en je krijgt een enorme ja dan spoelt al het zaad weg. En dan heb je er niks aan. Dat is niet wat God wil. Hij wil gewoon op zijn tijd dat het regen krijgt en dat het kan ontkiemen, het tot bloei komt. Ook zal ik gewas op het veld geven voor uw dieren. U zult eten en u zult verzadigd worden. Nou, een leuk plaatje van een orthodoxe jood die dus aan het uh, oogsten is. Deuteronomium 11 vers 16, wees op je hoede dat uw hart niet verleid wordt... zodat u afwijkt, andere goden gaat dienen en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van Jahwe tegen u ontbranden en dan sluit hij de hemel. Dan krijgen ze geen, gewoon geen regen meer. Ook wat dus beloofd wordt aan de volken die in de toekomst niet zullen optrekken... met dat Lofurfeest. Ze krijgen gewoon geen regen meer. En wat gebeurt er dan? Dan wordt de aardbodem geeft niet meer zo'n opbrengst. En ja, als er geen opbrengst meer is... Dan zullen er misschien wat oorlogen uitbreken op een gegeven moment. Maar uiteindelijk, als er gewoon geen regen meer is, dan verdwijnen ook de mensen. Want dat overleef je niet. Zonder voedsel overleef je niet. En zeker voor het land Israël geldt dat. En u zult spoedig verdwenen zijn uit het goede land dat Java u geeft. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Wat zegt nou de christelijke kerken? Die zeggen, ja, nee, nee, dit, dit is geestelijk. Hè? Dit moet je gewoon geestelijk zien. Een teken op uw hand, dat gaat over jouw werken. Jouw werken moeten dus in overeenstemming zijn met de woorden die God geschreven heeft. En de volgende, dat gaat dus over je denken. Zou de Israëlieten dat niet weten? Tuurlijk weten ze dat. Alleen hun willen ook dat het dus letterlijk genomen wordt. Dat zeggen ze ook, hè? De eerste betekenis is letterlijk. En daarna krijg je dus de geestelijke betekenis en andere betekenissen. Maar als eerste letterlijk. Dus wat doen ze? Ze doen daar dus een hele band. Dat is een heel proces om dat dus om te wikkelen. En uiteindelijk heb je dus op je rechterhand heb je een kastje met daar het woord van God in zitten. Dat doen ze letterlijk. Dus ze binden het om hun hand. Om hun arm en om hun hand. Zodat ze het woord van God op hun hand hebben. En ook een voorhoofdkastje wordt gebonden op het voorhoofd. En daar zit ook het woord van God in. En natuurlijk snappen ze dat dat niet alleen, dat het daarmee stopt en dat het daarmee klaar is. Nee, ze snappen ook dat ze dus daar moeten handelen. Leer ze aan uw kinderen door over te spreken als u in huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt, als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poort. En dat doen ze met een mesusa. Ook hier zit het woord van God in. De wetten staan erin geschreven. En daaraan kun je dus herkennen dat daar dus een Joods iemand woont opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land van van Java, uw vader gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Nou, dat is gigantisch. Daar kun je bijna niet eens bij, van hoe lang dat dan zou zijn. Want, als u al deze geboden die uw gebied nou letten in acht neemt, door ze te houden, door Jave uw God lief te hebben, door in al zijn wegen te gaan en u aan hem vast te houden, dan zal Java al deze volken van voor uw oog uit hun bezit verdrijven. En zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan u in bezit nemen. Het is gewoon een belofte. Maar luister, als je doet wat ik van je vraag, dan zal ik je gewoon helpen. En dat is zo ontzettend vaak gebeurd. De Bijbel staat er vol van, van, dat ze met een klein clubje mensen grote volken hebben weggedreven. Maar ook andersom, dat als het fout gaat, dat er maar heel weinig mensen nodig zijn om een heel groot getal van Israëlieten weg te drijven elke plaats die uw voedsel betreedt zal van u zijn vanaf de woestijn en de libanon vanaf de rivier, de rivier de Eufraat tot aan de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken nou ik heb daar even een kaartje bij want wat hebben ze gedaan ze hebben dus hier uit Egypte zijn ze getrokken de berg Siene, ligt hier ergens nee, niet hier zoals altijd gezegd wordt, maar hier ze zijn dus hier zo naartoe getrokken en ze hebben dus door heel Arabië. En het leuke is, dat nog niet zo lang geleden, hebben dus wetenschappers, hebben voetsporen gevonden. Echt, die dus gewoon ingebakken zijn in de klei. En die lopen helemaal rond. Rond het land, zo, door Irak, zo. En dan terug naar Israël. En dat is waarschijnlijk de reis ook die ze afgelegd hebben. En als, God, als het waar is wat God zegt, het staat er ook, hè. Dus even terugkijken, is tot aan de Eufraat, hè tot aan de zee in het westen, dus vanaf de rivier, de rivier de Eufraat. Nou, dan praat je dus over dit hele gebied hier zo. wat dus bij Israël zal horen. Nou, als je alleen al dit gebied pakt, dit was Israël. Dit was het gebied wat ze dus veroverd hadden van dus de volkeren toen ze naar Israël kwamen. Dit hele gebied was onder het bestuur van Engeland. Brits gebied. En op het moment dat dus in 1922 door de Raad van Volken besloten werd om dus Israël, de Joden, een eigen land te geven, ging dat over dit land. Maar aangezien daar ook Arabieren woonden, hadden ze besloten: de Raad van Volken in 1922, luister, dit gebied wordt verdeeld. Toen heeft Engeland een heel gemeen grapje uitgehaald. Engeland heeft een niet bestaand. Koninkrijk opgericht. Eerst werd dat Transjordanië genoemd, Nou heet het Jordanië. Dat bestond niet. Ze hebben zelf een Sheikh hebben ze koning gemaakt, koning Hussein, en die is gaan regeren over, dat was, dacht ik, iets van 78 van het hele gebied, wat dus aan de Joden toebehoorde. Dat was ineens weg en werd ook niet meer meegenomen in de verdeling van het land later. Allemaal te danken aan de Engelsen. Toen er uiteindelijk in 1947 besproken werd om dus werkelijk de toezeggingen uit 22 leven ingeblazen moesten worden, ging het alleen nog maar over 22% wat overgebleven was. En dat is dan verdeeld. Of hier zat dan 23%. En aangezien hier ook Arabieren woonden, hebben zij gezegd nou, dan moet dus die 23% moet dan verdeeld worden tussen de Arabieren en de Joden. En de joden zijn daar knarsend tanden meer korter, Ze hadden geen andere optie meer. Het was niet wat hun toegezegd was, maar ze hadden wel een eigen land. En hoe dat in de toekomst gaat, weet ik niet. God weet het, maar van oorsprong was dit. En in zijn woord staat dan nog dat het vele malen groter zal zijn. Nou, waarom nou zo'n groot gebied? Ik denk, als wij er echt bij horen, als wij echt geënt worden in het volk... dan zullen wij ook geacht worden om hier te gaan wonen, ergens... Dan heb je een flink gebied nodig. Denk ik. En ik geloof echt dat het gaat gebeuren. Het is niet zo denk ik dat wij dus achterblijven. Nee, ik denk als wij echt geënt zijn in het volk. Dan horen we bij het volk. De tijd zal het neer. Niemand, zegt Yahweh, zal tegenover uw stand houden. Yahweh uw God zal over heel het land. Dat u zult betreden angst en vrees voor u geven. Zoals hij tot u gesproken heeft. Maar dat hoorden ze al. Toen die verspieders op weg gingen, toen hoorden ze al van de mensen daar, zodat de angst op die mensen gevallen was, voordat ze daar ook naar binnenkwamen. Zie, zegt Mozes, ik houd uw heden, zegen en vloek voor. En dat doet hij uit naam van Yahweh. De zegen als u luistert naar de geboden van Yahweh, uw God, die ik uw heden gebied, of de vloek als u niet luistert naar de geboden van Yahweh, uw God, en van de weg die ik uw heden gebied, afwijkt om andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt. Apart, want in Egypte waren ze eigenlijk ook behoorlijk afgeweken. Ja, ze kenden nog wel de god van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ze kenden zijn naam niet meer. Heel veel dingen waren ze kwijt. Het was allemaal eigenlijk opgeslokt door Egypte, door de goden van de Egypte. Maar de goden die vereerd werden in Canaan, die kenden ze niet. Dus dat was een hele andere orde eigenlijk. Het zal gebeuren wanneer Yahweh uw god u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat... Om het in bezit te nemen, dat u de zegen zult uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebel. De twee bergen die tegenover elkaar liggen. En daar heeft dus Mozes ook die zegen en die vloek voorgelezen. De berg van de zegen en de berg van de vloek. En ja, tot welke berg voel jij je eigen aangesproken? Die liggen immers aan de overzijde van de Jordaan, achter de weg naar de zonsondergang, in het land van de Canaanieten die in de vlakte wonen, tegenover Gilgal. Bij de eiken van Moren. Het zijn allemaal hele bekende plekken. Die, waar grote dingen zijn gebeurd. waar Jaber grote dingen gedaan heeft. en waar Mozes op die bergen. dus die vloek en de zegen uitspreekt. en de keuze aan het volk geeft. Want. u zult de Jordaan oversteken. om het land dat Jaber u God geeft. in te gaan. het in bezit te nemen. u zult het in bezit nemen. en daarin wonen. Dat was gewoon een zekerheid. God zegt het, maar God zegt het ook op die manier. dat de. Israëlieten weten, ja, het zal echt gebeuren. Het is gewoon een feit. Van tevoren staat het eigenlijk al helemaal vast. Neem dan alle verordeningen en bepalingen die ik u hele voorhoud, nou letterend in acht. Leutanoom 30 vers 1, het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die u voorgehouden hebt over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen Yahweh uw God u verdreven heeft. Nou, dat is eigenlijk een stukje in de toekomst. God weet dat het op een gegeven moment fout gaat en dat ze verdreven worden. En hij zegt, moest luisteren, ik weet dat het zal gebeuren... maar ik weet ook dat je dan weer uitzicht hebt op mij. Je zult je bekeren tot Jave uw God en zijn stemgehoorzaam zijn... u en uw kinderen met heel uw hart, met heel uw ziel... overkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal Jave uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap... en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken... waarheen Jave uw God u verspreid had. is niet het einde verhaal, dus ze wijken af... En het is niet zo dat God zegt, ik geef er een grote schop tegen, het is over, ik ga kijken naar een ander volk. Nee, als de mensen zich weer bekeren en weer terugkomen, dan neemt hij ze weer aan. En dan krijgen ze weer genade en dan wordt hij weer degene die zich over hen ontfermt. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, en die is inmiddels, zoals we weten, ontzettend groot, toch zal Java, uw God u vandaag inbrengen en u vandaan weghalen. En Java, uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden. U zult het weer in bezit nemen. Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vader. Java, uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om Java, uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel zodat uw leven zult. En Java, uw God zal al deze u op uw vijand leggen en op u en op hen die u haten en die u vervolgd hebben, die hebben dat niet zomaar gedaan. Nee, de straf ervoor, die komt nog. Jawe is dat niet vergeten. U zult zich bekeren, de stem van Jawe gehoorzaam zijn, al zijn geboden ik uw hele gebied houden. En Jawe uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw land, ten goede. Want ja, zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Ja, dat is zo'n ontzettend grote belofte. Dan moeten ze zoveel vreugde uitgeschept hebben, ook van, als ze op een gegeven moment merken van dat gaat fout. We zijn verdreven. Dit is toch de zekerheid die ze hebben. Van: moeten luisteren, we weten als we weer tot hem bidden en we gaan weer doen wat hij gezegd heeft. Dan komen we weer terug. En daarom werd ook steeds gezegd, hè, volgend jaar in Jeruzalem. Ze wisten dat het op een gegeven moment gewoon een zekerheid was dat het weer zou plaatsvinden in Jeruzalem. Wanneer u de stem van Jawel, uw God, gehoorzaam bent, door zijn geboden en zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot Jawel, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel. Want dit gebod dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Nou, dat zegt Yeshua ook, hè? De die verwijst er ook naar. Het is niet te moeilijk en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel. zodat we kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen zodat wij het kunnen doen. Nee, dat is niet nodig. Het is niet nodig dat er iemand, een speciaal iemand, naar de hemel gaat om het daar vandaan te halen en bij ons te brengen. Nee, zegt Mozes, dat is niet nodig. Het is ook niet aan de overkant van de zee. Het is ook niet nodig dat iemand over de zee gaat met een boot of er overheen zwemt om het daar vandaan te kunnen halen. Nee, dat is allemaal niet nodig. Het woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. En dat is natuurlijk zo ontzettend mooi. We hebben gewoon het woord. Wij hebben de Bijbels, maar hun hadden hun boekrollen. Hun hadden het gesproken woord. Dat zat in hun hart, in hun hoofd. Dus het zat heel dichtbij. En als je daaraan denkt, dan is het gewoon heel dicht erbij om het te gaan doen. Het is eigenlijk één op één. Als het dan zo dicht bij je is, waarom doe je het dan niet? Dat is eigenlijk wat Mozes zegt. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Twee keuzes. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik voorgehouden, de zeg en de vloek. Ik gebied u heden, Jave, uw God, lief te hebben. Hij geeft gewoon een gebod. Moet nagaan. Het is geen keuze meer. Het is eigenlijk een, een dwingende noodzaak. Hij je zegt, maar eens luisteren, het is gewoon iets wat je gewoon hoort te doen. In zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen, zijn bepalingen in acht te nemen. En dan zult u leven en talrijk worden. En zal Yahweh uw God uw zegen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Zou dat dan veranderd zijn? Zou dat dan niet gelden voor de mensen die er ook bij horen... Maar, zegt hij, als u zich afkeert, niet luistert, u laat verleiden om voor andere goden neer te buigen die te dienen, dan verkondig ik u dat u heden zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u. Kies dan het leven, zegt Moos, opdat u leeft, u en uw nageslacht. Door Java, in God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Het is gewoon een besluit wat je doet. Je kiest voor het leven. En als je kiest voor het leven, dan leef je ook. Het is eigenlijk heel simpel, hè? Zeggen waarom, waarom zo dubbel? Maar het is gewoon, sommige dingen moet je duidelijk stellen, anders dan snappen mensen het niet. En het is van levensbelang. Kies het leven opdat je leeft. En dat is natuurlijk iets wat in Nederland ja bijna niet meer gezegd mag worden. Want wat kiezen ze? Kiezen voor de dood. Abortussen, dat stijgt ten hemel. Het schrijft ten hemel. Wat er gebeurt op de plekken waar het leven moet zijn... en er wordt dood gepredikt. Euthanasie. Het is verschrikkelijk dat mensen op een gegeven moment zeggen... we zien geen uitweg meer, maak er maar een einde aan. En dan wordt er op een medische manier een einde aangemaakt. En ik zeg het al heel lang, ik ga het weer een keer zeggen... Ik denk dat je een hele omslag zou krijgen als je tegen die doktoren zou zeggen: Moest luisteren, prima. Jij wilt dus euthanasie uitvoeren bij iemand uit zogenaamde medische overwegingen. Hier heb je een pistool. Schiet hem maar door zijn hoofd. Ik denk niet meer dat er veel artsen zijn die zeggen: Oh, oh, oh, oh. Dat ga ik niet doen. Ik ga geen mens vermoorden. Maar je geeft wel een spuitje. Wat is het verschil? Ze gaan allebei gaan ze dood. Alleen door een spuitje lijkt het een medische handeling te zijn geworden. Maar het is nog steeds moord. In Gods ogen is het nog steeds moord. Je beëindigt het leven. ...van een mens. En ik ben een groot voorstander van... ...geef hem een pistool. Ga het niet wegstoppen achter een medische handeling. Maak het concreet. En zeg, joh, hier, alsjeblieft. Doe het maar op die manier. Ik denk dat dan het hele discussie over euthanasie... ...is heel snel over. Want hij is uw leven... ...en de verlenging van uw dagen... ...om te blijven in het land dat Jave, uw vader... Abraham, Isaac en Jacob... ...gezworen heeft hun te geven. Dat was het Oude Testament... Waarin Mozes dus heel duidelijk zal zien, je moet keuze. Eigenlijk is het zo dat je geen keuze hebt, want je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Wat zegt Paulus nou? Paulus zegt in Efeze 4 vers 1, zo roep ik de gevangenen in de Heeren u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Nou, kun je zeggen, ja, uh, hoe weet ik nou dat ik geroepen ben dan? Want dat is natuurlijk een probleem. Hoe weet ik nou dat ik geroepen ben persoonlijk? Hoe weet ik nou, ik denk dat het heel simpel is. Op het moment dat jij dit leest, of dit hoort, dan ben je dus geroepen. Zo simpel is het. God doet niet iets prongelijk. God laat niet iets zomaar gebeuren op de Bonnefoy. Nee, jij hoort het of jij ziet het. Of het wordt tegen je verteld. En dan ben je geroepen. Want, dat staat ook in Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zo gezonden heeft. opdat ieder die in hem gelooft. Ieder die in hem gelooft. Het eeuwige leven hebben. En als je dit hoort. Dan ben je dus gewoon geroepen. Zo simpel is het gewoon. In alle nederigheid. Inzachtmoedigheid. Met geduld. Door elkaar en liefde te verdragen. Te beijveren. Om de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van de vrede. Eén lichaam zegt hij. één geest. Zoals u ook geroepen bent. Tot één hoop. Van uw roeping. Eén heren. Yeshua, één geloof, één doop, in de naam van Yeshua. Één God en Vader van allen die boven allen en door allen en in u allen is. Ja, duidelijker kun je het niet hebben. Het is zo ontzettend duidelijk wat de Heer allemaal schrijft. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van de Messias. Daar zit wel verschil in. We worden dan allemaal geroepen, maar er zit een verschil in de mate van de gave die je krijgt. En hij noemt er een aantal... Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf er gaven aan de mensen. Er wordt heel vaak gezegd dat hij gevangenen gevangen nam en gaven aan de mensen gaf, maar dat staat er niet. Gevangenis staat er. Wat betekent dit, toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Ook dit wordt heel vaak anders gelezen. Zes, nee, Hij is dus eerst uit de hemel neergedaald en toen is hij weer opgevoerd. Nee, dat staat er niet. Het staat gewoon niet in de Bijbel. En het is een vervalsing van de schrift om dat zo te lezen of dat zo te vertellen. Het staat er gewoon niet. Nee, hij is begraven in de aarde, dus neergedaald in de diepte. Zo simpel is het gewoon. En hij is daaruit opgewekt en opgevaren naar de Vader. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Hij moest namelijk ook nog een hele hoop dingen in de hemel doen. In de tempel die niet met handen gemaakt is, voordat hij weer... ...op de aarde zich kon laten aanraken. Dan gaat hij de gaven noemen. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen... ...anderen als profeten... ...weer anderen als evangelisten... ...nog weer anderen als hedders en leraars, ...om de heilige toe te rusten... ...tot het werk van tot op opbouw... ...van het lichaam van de Messias. Het is afhankelijk van de gaven die iemand heeft gekregen... ...in welke dienst die staat. En zo zijn er ook, dat zegt hij ergens anders... ...zijn de mensen die dus de gaven tot genezing hebben... Noem maar op, alle gaven zijn er uitgedeeld tot opbouw van het lichaam van de Messias. Niet tot opbouw van jezelf. Nee, tot opbouw van het lichaam. Zodat we alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van de Messias. Ook Yeshua moest opgroeien. Ook Yeshua heeft ermee geworsteld, staat er. Hè? Hij moest gehoorzaamheid leren door het lijden wat hij gekregen had. Kun je je niet voorstellen, maar het is wel zo. Dus ook Yeshua is volwassen moeten worden. En Paulus wil dat wij dat ook worden. Omdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven. En meegestuurd door elke wind van leer. En je hoort het ook als je praat met familieleden. Ja, het is gewoon triest. Ze weten gewoon niet meer wat er in de Bijbel staat. En ze worden erin opgevoed. Het heeft zo'n andere betekenis gekregen dat ze niet meer weten wat ze nou werkelijk geloven moeten. En dat doet je gewoon verdriet. Het staat zo duidelijk in de Bijbel, maar het wordt vervalst door het bedrog van mensen om op listige wijze door dwaling te verleiden. En dat is een dwaling, mensen. Meen ik serieus? Ze worden verleid door een dwaling. Het lijkt zo ontzettend gelovig om heel erg moeilijk te doen, om met speciale stemmetjes te spreken. En noem maar op. Maar het is het niet. Het is niet het ware. Het is niet wat God wil. Maar dat wij door onze liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk de Messias. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bij een gebouw door elke band die ondersteuning geeft. overeenkomstig mate waarin ieder deel werkzaam is. Hij schrijft het ook ergens anders, hè? dat we met z'n allen het hele lichaam vormen. Dus dat betekent dat iedereen een andere functie heeft in het lichaam. En dat noemt hij dan ook heel duidelijk. Hè, van als de hand tegen de voet zegt, ik heb jou niet meer nodig. Ja, hoe kun je dan gaan lopen dan? Waar komt die hand dan? Dan blijft hij maar beperkt tot zichzelf. En zo zie je dat iedereen heeft een bepaalde functie in het lichaam. En dat is ook nodig ook. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dit zeg ik dan, en getuige van de heren. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. En er wordt heel veel rare gedachtes gehouden over het woord en over hoe dat geïnterpreteerd moet worden en hoe dat gefilosofeerd moet worden en noem maar op nee, blijf alsjeblieft bij de, gewoon, de normale waarheid die beschreven staat verduisterd in het verstand vervreemd van het leven dat het God is door de onwetendheid die in is door de verheiding van hun hart en je merkt dat ook je kunt zeggen maar het staat er toch ja het staat er wel maar het is niet meer zo wat moet je dan nog met die Bijbel als dat niet meer waar is ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. We hebben dat ook gelezen in Jezaja. Jesaja zegt, van ze zijn te vaak te eten. Hun, hun vleespotten, hun, hun, hun schalen en hun potten zijn vervuld met onrein vleesnat. En dat is gewoon zo. Goed, wij hebben dat ook gegeten hoor. Wij wisten ook niet beter. We hebben ook spek gegeten. Maar op een gegeven moment lees je in de Bijbel van, hé, dat mag helemaal niet. Het is gewoon geen voedsel. En dan moet je er ervan bekeren. Dan moet je er afstand van nemen en gaan zeggen... nou oké, okay, ga nu ga ik dus gewoon eten zoals God het gezegd heeft. En dan blijf je niet losbandig en zeg je... maar: luister, ik mag alles eten. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, zegt Paulus. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen... zoals de waarheid in Yeshua is. Namelijk dat u wat betreft de vroege levenswandel... De oude mens aflegt met alles wat erbij hoort. Die te grondig gaat door de misleidende begeerte. Nou, ik dacht, hoe kan ik dat nou duidelijk laten zien? Ik denk, laat ik dit doen. Ik heb gewoon een plaatje van... Zo'n scheidingstuin waar je alles, al je oude spullen kan brengen. Ik denk, nou, laat ik er een bak bij zetten. De oude mens. Houd dat in je hoofd. Wij moeten af van die oude mens. Gooi hem weg. Dat zegt Paulus. Net zoals dat je oude... Spullen weggooit en dan zegt, nou, daar heb ik geen behoefte meer aan. Dat vervang ik of dat ga ik anders wat anders mee doen. Breng het naar de stort. Neem de afscheid van. En ga het niet meer ophalen. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. U bekleedt met een nieuwe mens. Net als dat je een nieuwe jas aantrekt. Het is een actie, het is niet een gevoel, het is niet zo van het moet maar iets heel speciaals overkomen en dan ga ik het doen. Nee, Paulus zegt, doe het gewoon, trek het aan. Nou ja, ik denk, zelfs een kind kan begrijpen dit. Je moet een andere jas aantrekken, je doet het gewoon. Je hebt je vernieuwd en je krijgt een nieuwe jas. Net als dat Jozef kreeg, een vulkleren jas. Leg daarom de leugen af, spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar en dan lieg je niet tegen dat doe je gewoon niet. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En dat is ook is gewoon een afspraak. Hè? Voordat wij trouwden, hebben wij een afspraak gemaakt, ons luisteren. Wij gaan ons houden aan deze zin. Wij gaan afspreken dat wij nooit gaan slapen voordat wij dus de dingen uitgesproken hebben en het goed gemaakt hebben. Is dat makkelijk? Nee. Ik ga niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. En soms dan moet je knarsten, dan moet je... Maar dan is het wel weer goed. En dan is dat naar tanden ook weg. Omdat je het weer goed gemaakt hebt. Geef de duivel geen plaats, want daar gaat het om. Blijf je volharden in de oude mens, dan geef je de duivel wel plaats. En zorg je dat hij er steeds meer plaats gaat innemen. Johannes 17, vers 3: En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen: de enige waarachtige God en Yeshua de Messias. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Johannes. Die u gezonden heeft. En wie heeft u gezonden? De enige waarachtige God. Conclusie. Volgens Gods woord moeten wij in ons leven een keuze maken voor hem of tegen hem. Er is geen andere optie. Niet kiezen voor hem is kiezen tegen hem. Zo simpel is het gewoon. Dus maak de goede keus. Wacht niet te lang. Je weet niet hoe lang je nog hebt. En word vernieuwd in je denken. Trek de nieuwe mensen aan zoals je een jas aantrekt. Het is gewoon een actie. Aan de slag. Amen. Dan werden we willen zingen op Psalm 119. Uw woord is een lamp op mijn pad. Verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Ja, we zegen u en hij behoedde u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we het lied Yeshua zingen. Geschreven en gezongen door een goede vriendin van ons. Bridget Bruggebouwer.